Dat gaat niet. Het gaat niet. Het gaat Het gaat Hallo, Jeannette? Ja, hallo. Hij is weg. Oh. Hij is weg. Ongelooflijk, ja? Jeannette. Wauw. Je vindt het toch niet mooi dat ik het mooi heb gewacht? Ik moest het je vertellen nu. Nee, dat is oké. Okay. Het is nee? geweldig. En voor hoeveel? Raad het voor hoeveel, Jeannette? Nou. Nee, nee, nee, raad het, Jeannette. Um, meer dan wij hadden afgesproken. Meer? Oh god, ik zat je vertellen. Het is ongelooflijk. De hele werking was onder de indruk. Ik ben laag begonnen. Langzaam, heel langzaam toe. Want wij gaan tot op de afgesproken bedrag staat. Geweldig dat ik op zijn stoel moest rijden. Ik had er drie over. En toen begon het, het je geen, geen 65. Hallo? Janet? Ha ja, hallo? Je ja, hallo? Ja, wat is het? Oh, nee, ik dacht dat je weg was. Geen 65, Janet? Geen 7, geen 75, geen 85, geen 90, geen. nee, geen... oh, werkelijk meer dan 100.000! Meer? Oh. Ik vond het heerlijk. En weet je aan wie? Raad eens, Janet, raad eens aan wie? Hallo, Janet? Hallo? Ha hallo? Hallo? Ha hallo? Ha hallo, Janet? Hallo? Jeanette? Chanel Hallo Hallo Hallo Chanel ha -ha -ha -ha -ha -ha. Hallo Raf raf raf raf overstromingen Raf raf raf raf ra. Ah Eveline Raf raf raf raf ra. economische crisis de stemming op Wall Street is door de crisis met de dollar tot onder het nulpunt gekalkeld. Bombardementen. Regenten, radeloos, regeloos, regeloos, massamoorden. Opstanden. Oorlog. Oorlog. <tomst> Nu de oorlog mijn kinderen heeft gedood. Nu het leven uit de akkers. en de aarde is verschroeid. Nu de steden zijn gebroken. en verwoest. Nu al onze voorouders. voor eeuwig uit hun slaap zijn verjaagd. Nu na de dood niets meer is. kan ik alleen nog haten. Haten omdat er niets anders meer is. Haten omdat er geen begrip, geen ruimte, geen leven meer is. Haten zal ik. Haten en nooit vergeten. Het kermen is te vroeg. Het moet nogal anders gaan. Ik heb door Lodewijk nu maar een proef gedaan van mijn gevreesde arm. Spanje kan het getuigen hoe ik de Spaanse macht deed voor de Fransen buigen. Daar ruim vierduizend man moest sneuvelen, des het veld met lijken weer bedekt. Een schrikkelijke moordgeschrei, de burgerij bid deerlijk om Ghana, maar och, de tirannie en moord is blind en doof. De vlam speelt in de daken, de straten zijn van het bloed veel roder dan scharlaken. De zwangere vrouwen en de tedere zuigeling daar geen verschoning vindt. De dolle Franse kling gaat in een vette wei op ons bevel daar grazen. De onkuisheid speelt een rol om alles te verbazen. Daarbinnen is het ijselijk. De kuise dochter wordt daar op haar vaders lijk gebonden, neergestort en schandelijk verkracht in het aanzien van haar moeder. Flux krijgt men u bij het haar en sleept u langs de weg door distelen en door doornen. De magere honger moet nog van haar spieren eten en knagende dartelvlees heel langzaam van het gebeend. Weet, zusters, broeders, weet. Ach, deed de vree voor ons haar gouden poort eens open. Ik hoor al reed te Utrecht en bij. daar zij de rat en al onnozele vluchtelingen. Als rede wolven in de schapenstal bespringen En zuipen het lauwe bloed bij koppen vol in het lei. Hele donder stort van boven neer en doet de steile rotsen scheuren. Ginds opent zich de hel. Wat zal ons nog gebeuren? Gebeuren! Het is de aarde door het geweld al reden overmand. De grijze aarde zucht en kan zich nauw bedaren. Zij schijnt geweldig bang. Het zweet druipt van haar haren. Haar aanzicht is van angst bestorven als de dood. Zij ziet ons dierlijk aan. Wat eruit zal komen. Stapt gij mij dus hard en schrikkelijk op de borst en op de zwangere buik? Gij geeft mij in mijn dorst voor water niet dan bloed, gestort door stalen klingen. Gind spit men door mijn zijde heen, tot daar de lever zit. Nu sleept men mij bij het haar, dan rookt men mijn sieraden. Mijn steden, in vrede van rijkdom overladen, zijn nu van armoede en van honger zo geplaagd. De dorpen leggen woest. De landman is verjaagd. O mijn dochters, hoor, gij moet u tevreden stellen. En lijden nog een poos geduldig al dit kwellen. En reeks van steden en van sloten zal men niet ontnemen. Door het geweld, de moord.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 tot onze plicht mijn zwaard verlangt al om in de een of andere hoop een rijpe oogst te maaien hoor daar de oorlogshaan begint alweer te kraaien de afgelopen jaren heb ik de Republiek der Verenigde Nederlanden na een geweldige groei in rijkdom, schone kunsten, handelsbetrekkingen en een bevolkingsaanwas opzien klimmen tot zo'n hoogte dat zij de jaloezie van sommigen, de schrik van anderen, maar bovenal de verbazing van haar buurlanden heeft opgewekt? Mede was dit mogelijk door de slagvaardigheid van haar marine, haar door sterke forten verdedigde steden en haar legers. En de tegelijkertijd binnenstromende inkomsten, welke haar macht ondersteunen. Afgelopen zomer heb ik diezelfde republiek in schijnbaar krachtige, vitale, ordelijke en veilige staat... binnen enkele dagen tot de ruïne zien vervallen en in stukken zien breken door slechts enkele slagen. Volkomen gereduceerd tot zwakheid en rampzaligheid. Onderdrukt, open voor de vijand en vrijwel op de knieën. De landinwaarts liggende provincies zijn nog sneller door buitenlandse legers onder de voet gelopen dat dan de zeeprovincies door het water uit de verdedigingslinies onderstroomd.